Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen heeft berekeningen over vliegveld Lelystad niet met de Kamer gedeeld. Ze liet afgelopen zomer onderzoek doen naar de toename van het verkeer en de stikstofuitstoot bij uitbreiding van het vliegveld. De uitkomst is niet openbaar gemaakt. Kamerleden vroegen de afgelopen tijd geregeld om de informatie. ...die is belangrijk bij het bepalen of vliegveld Lelystad wel kan uitbreiden met vakantievluchten. Dat zou al in 2018 gebeuren, maar werd twee keer uitgesteld. Een aantal Kamerleden is verontwaardigd en wil tekst en uitleg van minister van Nieuwenhuizen. In een groot onderzoek naar een crimineel netwerk uit Albanië zijn bij elkaar 25 mensen aangehouden. In Etteleur en Breda werden drie mannen opgepakt. Verder waren politieacties in België, Spanje, Frankrijk en Duitsland... Europol denkt dat in België de mogelijke leider van de bende is gearresteerd. Volgens de Europese politieorganisatie smokkelde de bende drugs met zeecontainers naar België. Daarna werden ze verder door Europa verspreid. Een Pakistaanse blogger is in Rotterdam aangevallen en met de dood bedreigd. Dat zegt verslaggevers zonder grenzen. Dat ook stelt dat de Pakistanse veiligheidsdiensten achter de aanval zit. De blogger Ahmad Wakas Gouraya kwam naar eigen zeggen met zijn gezin naar Nederland omdat hij in Pakistan was gemarteld. In zijn blog schreef hij onder meer dat de veiligheidsdiensten in Pakistan het gemunt hebben op de Pataanse minderheid waar hij zelf ook toe behoort. De kolencentrale op de Maasvlakte die in 2016 werd geopend... blijkt al weken stil te liggen. De centrale zou kampen met een technisch probleem, meldt Omroep Rijnmond. De verantwoordelijk wethouder in Rotterdam, Arno Bonte van GroenLinks... noemt het bijzonder dat een nieuwe kolencentrale zo snel al stil ligt... maar wat hem betreft mag de vervuilende centrale dicht blijven. Weer, vanavond en vannacht wolkenvelden. En in het zuiden opklaringen. Minima tussen 0 en 2 graden. Morgen vanuit het zuiden steeds meer zon. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 7 tot 10 graden. Zaterdag meer bewolking. Zondag aan zee. Kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. Alternative FM.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 We in uur 2. En uh, Rob Harms heeft de, de opdracht, de zware opdracht, als uh, burgemeester David Molenburg uh, aanstaande zondag daadwerkelijk door de storm de studio betreedt van ZFM Zandwoord. Dat hij uh, minstens de cult moet gaan draaien. Want uh, dat is een van de persoonlijke favorieten van uh, David Molenburg. Uh, die uh, deze week uh, zelf lopen vertellen. Dus, uh, en het is ook een album. Love heet het album van de cult. Uh, daar staan uh, hele goede nummers op. Staat als een huis en hij heeft gelijk. Uh, kan er niks anders uh, van maken. Linksom of rechtsom. Uh, het, uh, het klopt gewoon. Uh, het is hetzelfde album. Dit uh, heette uh, Hallow Man. Uh, waar ook She Sells Sanctuary op staat. En dat is uh, dat uh, nummer. Waar uh, de cult in uh, de top 2000 mee staat. Dat is een heel bekend nummer. Als je dat niet weet, dan moet je je even diep gaan schamen. Het is uit het jaar 1985. En waarom is dat uh, 1985? Nou, dat heeft allemaal te maken met dit. Want het is namelijk 35 jaar geleden... dames en heren, jongens en meisjes thuis... gewoon met de Grand Prix die uh, hier aanstaande is. In het eerste weekend van mei zal... of zullen er 20 dingy Toys over het circuit heen razen. En uh, dat heeft alles te maken met de Dutch Grand Prix. Mensen, en niet alleen dat. Want ik heb uh, begrepen dat er al luchtfoto's zijn gemaakt... waarop eigenlijk al een flink deel van het circuit is geasfalteerd. Dus ook die zeer beroemde bocht, de Arie Luijendijk bocht, daar kwamen gisteren, nou gisteren, afgelopen week foto's naar buiten toe, dat daar een asfaltlaag omheen ligt. En het schijnt heel erg stijl te zijn. We zullen als media mensen we ongetwijfeld weer ingelicht worden. Wil je meer weten, dan zou ik luisteren op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 bij collega's Rob Harms en Albert-Jan Vos. Want die hebben daar een onderdeel in zitten, namelijk uh, de Pit Report. En daar komen dit soort dingen uitgebreid aan de orde. Dus uh, dan uh, kan, ik dat, uh, kan ik dat onderdeel wel overslaan. Nou, uh, dat is eigenlijk alleen maar om de, de mensen thuis een beetje lekker te maken. En uh, die, uh, die gekke koper die dan af en toe met dat uh, thema er doorheen uh, zitten jassen. Het maakt maar niet uit. Want het uh, gaat steeds sneller en dichterbij komen, die datum. En sommige mensen worden er al knap zenuwachtig van. Want wat staat ons te wachten? We hebben alweer een flyer in onze brievenbussen gekregen. Dat er alweer tien en een half mei een informatieavond. Want wat betekent de treinverkeer bijvoorbeeld naar de badplaats toe voor ons als inwoners? Nou, dat kan best nog wel wat uh, leuke en spannende momenten gaan opleveren. Ik zou zeggen, pak je tinspullen, Sla je uh, tent maar ergens op in de tuin. Want uh, het dorp uitkomen, dat kun je wel vergeten. No, Dit is Emmy okay. I always knew that we weren't made for each other deze tante, nou eigenlijk niet. Achter deze dame schuilt Emmy van boven, want uh, dat is haar volledige naam. En uh, de band is ook naar haar genoemd. Uh, zit ik ook even stiekem te kijken naar wie uh, er allemaal in die band zitten? Want er zitten er een aantal mensen zitten daarin. Ik zal even mijn uh, kop tellen van, want die begint al aardig weer uh, rond te zingen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Um, en ik meen dat daar ook een, uh, iemand uh, in zit. Dat dacht ik al. Uh, namelijk dezelfde snuiter die ook uh, opgedoken is bij Operation Hurricane. Namelijk de drummer van de band. Die speelt daar ook de drums. Max Koenders. Uh, dat is uh, de enige link die, uh, die wij ermee uh, hebben. Want Max is hier ooit uh, geweest samen met Jurian Kubershoek. Uh, en later heeft uh, Jurian hier alleen uh, gespeeld. Uh, ook onder de uh, naam Operation Hurricane. En afgelopen uh, bij de derde voorronde mochten ze... Beginnen bij de derde voorronde van de Rob Alkneword. Bono zit maar aan te kijken. Ja, ja die mag nog uh, gaan, uh, gaan voor. Uh, die, die, die mag nog gaan beginnen op 20 februari. Dus samen met uh, zijn uh, vrienden van Panda Namaa. Dus dat, uh, dat uh, is uh, over twee weken. Dus zullen we er ook uh, weer bij zijn. Maar inmiddels staat uh, Kai samen met uh, Sam ook klaar. Want er komen nog twee nummers. En één van de twee. Is natuurlijk die single die we hier ook uh, veelvuldig hebben gedraaid, namelijk Seaside. Uh, maar we beginnen met Lights. Yes. En waar gaat het nummer over? Dat is meteen ook weer de vraag. Ja, het is eigenlijk een heel cryptisch nummer. <laughs> het is een heel cryptisch nummer, een beetje over het leven van een artiest. Dat was mijn eerste singeltje in 2018. 2018, ben ja. je toen begonnen met... Uh... Toen ben ik een beetje begonnen. Ja? Ja. Dus zo lang schrijf je het eigenlijk nog niet. Nee, nee, dus eh, dat was een beetje het startschot. Ik heb hem me toen meteen de wereld ingeslingerd. Toen dacht ik van: nu moeten we. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hier is die, light. Yes. Nie do you believe in a vaste life? See Hold your breath now aan Kai uh, vertellen dat is de andere single die ik er nog even gauw van geplukt heb uh, dat is gewoon de eerste single die ik, uh, die ik gewoon uh, zwaar uh, in mijn bezit heb uh, Lights, dat nummer, ja mooi nummer ook uh, ik, uh, lekker zo ingetogen song kan niks anders uh, ervan maken uh, gewoon uh, lekkere luistermuziek dat is, het. dat is het in feite en bovendien vind ik Kai heb jij een hele aparte stem eigenlijk ja, dankjewel. Heb je dat uh, ook vaker gehoord van ja, mensen? Dat, dat, dat dat, dat je, ja, dat hoor je wel eens. Dat uh, hoor <laughs> je wel eens. En, en wat ik ook... Uh, dan zit ik even de doopzeel een beetje echt uh, te lichten. Dan zit ik... Uh, dan kijk ik zo. 20 september 1996. Dat is 30 jaar naar mijn, uh, mijn jaartal. Dus uh, dat... Uh, nou ja, er zitten dus uh, gewoon een uh, 30 jaar verschil uh, tussen. Uh, wat, wat ik dan weer zo mooi vind... Is dat een millennial toch ook een beetje grijpt uh, hier en daar naar uh, invloeden van de jaren tachtig. Hadden we het net nog even ja, over. Dus, ja. uh, en dat, uh, dat vind ik dan altijd wel weer mooi. Uh, dat is een beetje de, de, de periode dat ik uh, groot uh, gegroeid uh, ben. En dat, dat, dat wordt uh, door jullie alle, twee, uh, of jullie alle drie eigenlijk ook uh, een beetje bevestigd. Uh, dat uh, vaak toch ook weer de jaren tachtig het uitgangspunt is. Is dat ook een beetje met Seaside het geval of niet? Mm, nou, niet per se. Een beetje in mindere mate eigenlijk. Dus van alles wat eigenlijk, van alle jaartallen bij elkaar. Ja. ja. ja. Uh, nou, we hebben hem uh, eigenlijk al besproken aan het uh, begin uh, van het programma. Uh, lijkt me duidelijk, ga ik niks aan toevoegen. Ik zou zeggen, luister zelf. Dit is de live versie. Yes. You're a big, but darling, life goes on Exactly the same thing, feels like everyone's wrong Your heart starts to wonder, where did everything go? That moment you're paralyzed Realizing everything's wrong See you. Feel no love, feel no love If there's a place for you and I Well, there's hope and we will find it If there's a place for you and I Well, there's hope and we will find it Hij blijft, hij blijft uh, kippenvel. Kippenvel. En uh, ja, uh, ik, uh, ik uh, ga toch iets uh, doen. Wat, wat ik normaal gesproken eigenlijk uh, nooit doe. En dat is dat ik gewoon ook nu even gewoon de single versie erbij pak. En dat heeft uh, gewoon te maken. Uh, nu hoorde je even de versie in de meest. Pure en zuivere vorm zonder de, de drums. Maar uh, er bestaat natuurlijk ook een uh, versie waarbij op een gegeven moment uh, het tempo wordt uh, opgevoerd. En dan klinkt die dus eigenlijk zo. MUZIEK Basically the same thing Feels like everyone's your own There's a place for you and I See on the hill by the seaside. was uh, Alan Fournier. En wie schuilt er achter Alan Fournier? Niemand minder dan Frank Bot. Dat is degene die erachter schuilt. Um, en dat is eigenlijk uh, meteen ook alles wat Alan Fournier wil zijn. Namelijk een boodschapper van uh, de muziek. Er staan nog uh, meer mooie dingen op uh, dat album. Myths, heet die uh, Mythes en de mythes kun je eigenlijk doorprikken. er zijn honderd van deze dingen gemaakt zowel cd als vinyl dus er zijn honderd vinyls en honderd cd's van het, van het album Myth gemaakt in totaal dus 200 stuks ben je een van de mensen en ik ben er eentje ben ik een gelukkig mens want hij heeft al een plek in de eregalerij zo'n ontzettend goed album dat je eigenlijk je vingers erbij blijft afliggen. Dus dat, uh, dat is eigenlijk... in het kort samengevat... er daar eigenlijk helemaal geen zwak nummer op. Uh, en de Messenger is naar mijn idee... net een tikje uh, iets beter dan de rest. Maar dat heeft alles uh, te maken... met het uh, stuk communicatie... waar we allemaal mee te maken hebben. Weer tijd voor uh, echte indie-klanken... uit het Hoge Noorden. Er komt uh, straks nog een band uit uh, dat Hoge Noorden... vandaan namelijk Newland. Maar dit is een van mijn favoriete bands uit dat hoge noorden. Uit Groningen komen ze Meadowlake en hun laatste single heet Blood Cross. Ze komen uit Venlo en Amsterdam, dus dat, uh, dat is redelijk in de buurt, uh, maar goed, uh, ze moeten wel volgende week hier komen en dan zit ik ineens met een wat verschrikte tegenneut achter me die zeggen, ja, het zou wel even lekker fijn zijn als ze nog even vertellen met uh, wat voor materiaal komen. Er zitten weer oude afleveringen van die E-team te kijken. En Marcus zit een beetje in de rol van Howling met Murdoch. Dus dat, uh, dat, dan, uh, dat, vind, ik, dat vind ik wel heel erg mooi, die vergelijking eerlijk gezegd. Uh, alleen het petje ontbreekt nog. Goed, uh, we gaan even de, de afsluiting doen. Even nog, uh, uh, want uh, we hadden het net ook over de P60 en de P3 met die verwarring. Dat vond ik, uh, vond ik wel leuk. Wat doe je precies eigenlijk bij uh, de P60 in Amstelveen, uh, Kai? Um, ja, bij P60 en, en Duiker in Hoofddorp. Hoofddorp ook, ja. ja. Duiker ja. ook. Ja, ben ik vooral heel veel bezig met jong talent. Uh, nu sinds een paar jaar doe ik alle open podia, hiphopavonden, uh, talentontwikkelingstrajecten, mm -hmm. workshops. Ja. Als het maar met enthousiaste jongeren is, ja. daar hou ik mij uh, mee bezig dan. Ja. ja, van waar die drijf hier om dat te doen? Gewoon vanuit, me, vanuit mezelf ook vooral. Ja. Ik ben zelf ook, toen ik jong was... hebben mensen me gemotiveerd om door te gaan. om mm -hmm. te beginnen eigenlijk. Ja. Uh, en het is zo tof om dat dan ook weer door te geven... aan, aan de nieuwe lichting, zeg maar. Ja, uh, is dat ook... Uh, waar, waarom jij bijvoorbeeld zo'n um, platform als NH-pop... want we hebben uh, Alain Furnier, Schuine Streep, Frank Bond, ja. en dat is uh, de, een van de mensen die, die achter dat, uh, dat platform zit. Ja. Uh, of sleeptouw. En haar Pop op sleeptouw. Ze komen ook bij Duiken. Heb ik, uh... Ja, duiker P60. Ze komen overal wel, uh, wel ja? langs. Ja. Uh, waarom is dat, denk je? Nou ja, we hebben gewoon heel lang in Noord-Holland... samen niks gedaan voor, de, voor jonge talenten. Mm. Het is een beetje wegge eigenlijk. Ja, ja. En natuurlijk wel, ieder heeft zijn popprijs en zijn dingetje. Mm. Maar het is zo mooi om weer iets gezamenlijks te doen. Want er is gewoon heel veel in de provincie Noord-Holland... Uh, en waarom niet samen optrekken? Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Jij bent ja. een van de, de mensen die, die vanavond dat hebt uh, laten horen. Uh, zelf uh, zag ik nog iets staan. 18 februari in Stiels. In de Stiels, ja. ja. ja. Dat, uh, dat is uh, redelijk in de buurt. Dat is in Haarlem. Dus, uh, wat, wat vind jij van uh, de stad Haarlem? Uh, is dat een beetje een goede atmosfeer als uh, popmuzikant uh, wat te kunnen doen? Ja, jawel. Oh ja? Ja, ja Ik kom er geregeld. Niet zo heel vaak. Hmm. Maar, maar als ik kom, ik vind het sowieso een mooie stad. Ja. Ja, en je hebt gewoon een conservatorium daar zitten. Dus uh, ja, sowieso het, ben, je, ben je daar omringd door muzikanten. Hoe dan ook. Het, ja. het, het conservatorium van in Holland. De, ja. Dat is uh, de, de opleiding. Maar, maar er komen de laatste tijd, uh, de laatste jaren, zeg ik eigenlijk. Komt daar geregeld uh, wel uh, goede dingen uit uh, voort. Die Emmy waar we net net, uh, he, dat is een van de exponenten van ja De conservatorium hier in Halen. Ja, klopt. Ja. Heb ik ook meteen geboekt voor duiken Ja, dat, <laughs> dat, oh, niet, dat heb je net gedaan of zo. Of niet? Ja, ja, nou ja dat, is, dat is ook iemand die hier, hier in Noord-Holland actief is. Dus, dus, dus wat dat gaat, helemaal goed. Um, dat is even over jou. Uh, nog even, misschien gauw nog een vraag. Want ja, je, be, je hebt al wat materiaal. Is het uh, de bedoeling dat we dat uh, ergens uh, terug gaan uh, horen en zien? Ja, ja, we zijn nu alweer bezig met een nieuw uh, singeltje... Mm -hmm. Uh, dat is een van de nummers. een van de nummers die net is gespeeld. Ja, even de, ja Wacht even. Er zit uh, Over of Take Control. Over was over. het. Over. Ja, die ja, was ja, het. Ja, ja, ja. Uh, die wordt onder de KY-vlag uitgebracht. Yes. Ja. Ja. Uh, dat zal je denk ik ook wel doen met uh, de muzikanten die je om je heen hebt. Uh, Klopt. Ja. Uh, ja. Uh, heb je al een studio uh, waar je dat uh, allemaal uh, doet? Uh, ja, we zitten nu een beetje te oriënteren. Een paar opties. Even kijken wat, uh, wat het beste bij past. Maar ja. Uh, yeah. Uh, hoe zit het met jouzelf? Je, je, doe jij de dingen zelf? Uh, zit je jezelf achter optredens of wat dan ook aan? Ja, ja? ja, ik doe eigenlijk zoveel mogelijk zelf. Ook omdat ik dat heel erg leuk vind. En ja. het zo lang mogelijk ook op eigen kracht wil blijven doen. Ja. Totdat het echt nodig is om ja. op... Uh, want ik kan nemen. me voorstellen dat op een gegeven moment uh, straks uh, het, uh, het zo... Hè, want we, we merken het al aan suicide Dat dat uh, nu al uh, op een dusdanige manier uh, ontvangen is. Dat je denkt van nou, het zou, zou maar een vlucht uh, kunnen gaan nemen, denk ik. Ja, ja. ja, ja. Nee, dat zou heel erg mooi zijn natuurlijk. Maar ja, het, het Volgende staat week in de wereld draai door en dan is het gekocht. Dat dus, zou uh, het zijn, ja. ja, het ja. Zal het zijn. ja. Uh, maar goed, straks uh, veel plezier bij 3FM. Ja, Thanks, komt goed. En dan in die 30 seconden, jat nog maar uh, 3,5 minuten er nog maar bij, vind ik, eerlijk gezegd. Dus, uh, dus, uh, leuk dat je er was. Ja, bedankt. En graag, en graag tot een andere keer. Tot de volgende. Ja, is Yo. goed. <laughs> uh, dat, uh, dan het dan laatste. Dat, uh, als hij met de EP is, dan zullen we wel proberen te strikken. Dus dat, uh, dat uh, komt wel goed. Deze jongens zijn ook trouwe uh, mensen die speciaal altijd uh, het, materiaal, het nieuwe materiaal naar, hun toe, naar ons toesturen. Dat is Wolf en Blown Apart. Iedereen zit me af te vragen van, uh, nou, waar komt dit nou in vredesnaam vandaan? Dit, dit mensen, dit komt uit Harlingen vandaan. Ja, uh, daar hebben ze ook uh, een muziekband en die band heet Newland. En uh, van de week uh, hing dat in de mailbox. Wij hebben een single gemaakt, ik moet hem af zitten luisteren. En ik uh, moet uh, eigenlijk zeggen, ja, geslaagd, die zitten er gewoon in. Just Like Bowie heet uh, de, de single. En uh, maakt ook duidelijk een verwijzing naar die illustre... David Bowie, dat uh, heb je denk ik wel uh, eruit uh, kunnen horen. Daarvoor hoorden we Glaswolf, uh, beter bekend als uh, een band die daarvoorheen uh, onder de naam Aspen Gems actief is. Maar uh, ze hebben duidelijke stijlbreuk, dat, dat hoor je eraan af. En uh, Blown Apart, Glaswolf, en ik vind nog steeds de stem van Jammer Schaper dat, dat, ja, dat is eigenlijk de band in de notendop. Die snijdt gewoon dwars door je, door je, door je donder heen. En uh, Blown Apart is daar nog toch denk ik wel weer het uh, levende bewijs van. De tweede single alweer. Uh, Hyde uh, was uh, de eerste. En dit uh, mag dan weer de opmaat zijn van wellicht een EP. Je weet het maar nooit. Het is uh, bijna tien uur mensen. En dat betekent dat uh, de Nashville Radio, Country Radio bij ZFM Zandvoort... Uh, klaar gestaat om uitgezonden te worden... ZFM stand voor 30 jaar actief. En we zijn nog steeds eigenwijs. Dus uh, dan draaien we ook eigenwijze muziek. En één ervan is... Uh, ja, een uh, dame die... Uh, die ik uh, twee jaar geleden nog... bij uh, Grap heb gezien. Dat is uh, iets met uh, de grote... Uh, popprijs voor Amsterdam. Uh, zij zelf... Uh, de band uh, Johanneke Kranendonk... draagt de band Joe Marches. Die komt weer uit Utrecht. Hoe ben ik eraan gekomen? Uh, via de jongens van Stillwave. Dat weet ik ook nog. En, en dit is wel zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Die ga je horen tot aan 10 uur. En volgende week zijn we er weer. Maar dan met New Bliss in de studio. Afsluiter is met Monsters. Ik zeg tot volgende week. Dag.